Hartelijk welkom bij de alweer laatste aflevering van deze serie Eindtijden Proficie en de Kleine profeten. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Wat gaan we in deze laatste aflevering doen? Paulus, die spreekt natuurlijk veel over Israël. Ja. En in Romeinen 11 <kijkt> zegt hij iets heel bijzonders. Hij zegt in vers 26, beginnende bij 25, een gedeeltelijke verhouding is over Israël gekomen... Totdat de volheid der heidenen binnenkomt. En op die manier zal heel Israël behouden worden. Ja. Nou, het zijn allemaal, we kunnen over die gedeeltelijke verhouding spreken. En de volheid der heidenen misschien nog. Maar hoe zal het dan gaan? Dat heel Israël, het is wat heel Israël behouden wordt. Al die seculiere Joden. Al die seculiere Zelfs de orthodoxe joden, Zelfs de, de messiaanse joden, ja, ja, allemaal. allemaal, heel Israël zal behouden worden, staat er. Wanneer zal dat gebeuren ja. en hoe zal dat gebeuren, geeft de Bijbel er ook. Nou, dan moeten we kijken naar de beginnen bij de eindtijdreden van de heer Jezus. Daar hebben we het nog veel te weinig over gehad, over Matthäus 24. Ja. En er komen de discipelen bij hem, bij de heer Jezus, en ze zitten daar op de olijfberg, en de discipelen zeggen... Zo, heer, moet u kijken, wat een prachtige gebouw, die tempel. Ja. En, en, en, en al die edelstenen en al die wijgeschenken allemaal. Aha. En dan gaan ze naar de Olijfberg. Ze waren er eigenlijk al. En gaan ze naar de Olijfberg. En toen kwamen de discipelen naar hem toe en zeiden... Zeg ons, wanneer zal dit geschieden? Wat geschieden? De Jezus zei toen zo over die prachtige wijgeschenken en die schitterende gebouwen, zei die, ja. Zien jullie dat allemaal niet? Voorwaar ik zeg u, er zal geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Ja. Dan stellen ze drie vragen. Wanneer zal dit gebeuren? En ten tweede, wat is het teken van uw komst? En ten derde, wat is de voleinding der wereld? Wanneer is dat? Drie vragen stellen ja. ze. Ja. Nou ja, dat eerste dat kunnen we makkelijk historisch traceren mm -hmm. in het jaar 70 hebben de Romeinen de tempel afgebroken en geen steen op de andere gelaten. Ja, omdat eigenlijk... ze dachten dat onder die steen nog schatten verborgen waren. Ja. En als je in Israël reist, dan laten de gidsen nog steeds stenen zien... uit die tijd die van het tempelplein gevallen zijn. Ja. Dat is gebeurd. Wat is dan het teken van de Zoon des Mensen? Wat is dat? Vele mensen denken dat dat het kruis is. We gaan even kijken. Het staat hier ook in. Uh, Matthäus 24, we zitten bij het einde in vers 29. In de vorige versen wordt die verschrikkelijke grote verdrukking uh -huh. beschreven. Een verdrukking in vers 21, zoals er nog nooit geweest is van het begin van de wereld en er nooit meer zijn zal. En dan suggereert de Heer Jezus dat die dagen ingekort zullen worden. Ja. En dat, daar moeten we voor bidden. We moeten elke dag bidden, Heer, wilt u... Deze tijd inkorten voor Israël, uw volk. Voor ons, voor de gevangenen. Mm -hmm. En dan is die verdrukking... De heer die vertelt er een heleboel over. Daar hebben we geen tijd voor. En dan zegt hij in vers 29... Terstond na de verdrukking van die dagen... zal de zon verduisterd worden... en de maan zal haar glans niet geven. <tie> Hoeveel keer hebben we dat in deze serie al niet gelezen? Ja, precies. Ja. En de hemelen zullen wankelen. Dan... ...zal het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel verschijnen. Dus we weten een, een klein beetje meer van dat teken. Het verschijnt aan oh, nee. de hemel. Ja. En dan zullen de stammen van de aarde zich op de borst slaan. Dus alle stammen van de aarde zullen... Dus die teken is nog niet de weddenkomst. Nee. Eerst gaan de stammen zich op de borst slaan. Waarom slaan ze zich op de, de borst? Omdat ze uh, spijt hebben. Omdat ja, waarschijnlijk. Uh, ja. Um, en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Ja. Dus moeten we weer gaan kijken wanneer zal dat teken. Eerst moeten we weten wat is het teken. En dan gaan we kijken wanneer zal dat teken komen. Ja. We gaan eerst kijken naar het teken van de Zoon des Mensen. Gaan we zien. Kunnen we vinden bij Thomas. Thomas die geloofde toen niet toen de Heer Jezus tot uh, was uit de doden. Mm -hmm. En wat zei die Thomas? Als ik niet zie het teken in zijn handen. en de wonden aan zijn voeten. zal ik geen zins geloven. Ja. Nou, na acht dagen. let op dat Thomas niet wegliep van de gemeente. Nee, klopt. En dat was zijn redding. Ja. Anders was hij het allemaal misgelopen. Is ja, hij geen beroemde apostel geworden ook. ja. ja. Hm? Maar eh, toen, na acht dagen. waren ze weer bijeen. En er staat duidelijk in Johannes vers 26. En Thomas was bij hen. Ja? ja. En Jezus kwam terwijl de deuren op slot waren. En hij zei, shalom, vrede zij u. En toen zei hij tot Thomas. Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek die in mijn zijn. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Ja, precies. Daaraan herkende ze de Jezus. Jezus. Ja. Aan het teken in zijn handen en zijn voeten. Wat zei Thomas? Mijn Heer en mijn God. Ja. Maar dat ging al, altijd zo. Dat zien we ook in vers 20. Mm -hmm. Van hetzelfde hoofdstuk. we hadden 20. De apostelen waren bij elkaar, Thomas was er niet bij. De heer stond opeens in hun midden en zei, shalom, vrede zijn jullie. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijden. Heb je het? Weer zijn ja. handen en zijn zijden. Ja. En, en, en ze zien dat hij het was. En dan krijgen, we, ja, dan krijgen we nu in Lucas, nog eventjes, in Lucas 24 gaat het ook over de opstanding van de heer Jezus. En dan wandelen, vlak in die tijd, wandelen er twee van zijn discipelen, eh, niet de officiële discipelen, maar Cleopas en zijn vriend, ja. Wandelen ja. verdrietig uit Jeruzalem naar. Hun huis, naar Emmers. Emmersgangers. En ja, en ze mopperen wat. En we hadden zo gehoopt dat hij de messias was, dat hij koning zou worden. Lexus. En is toch misgegaan, zouden we toch ongelijk hebben. Maar het staat toch in, ze discussiëren erover. Ja. De Heer die komt bij hen lopen, ze ja. hebben dat niet in de gaten. Maar ze waren verstandig, want toen ze bij hun huis kwamen, noden ze hem uit. Ja. Let erop, de Heer moet altijd uitgenodigd worden. Dat was hun geluk. Ja. Niet dat ze hem uitnodigen. Dat is uw geluk als je de Heer in je leven uitnodigt. Amen. Het is, is allemaal zo mooi, hè? Ja. ja. En hij begon dat allemaal uit te leggen vanaf Mozes, door de hele schrift heen. Wat allemaal op hem, we, op hem wees. Blijf je nou lekker eten, Heer? Mijn vrouw die heeft zo'n goede maaltijd klaar. <laughs> ja. nou, nou ja, dus ze zitten daar en ze gaan, Heer, wilt u een zege over de maaltijd vragen? En de heer, ja, zo. <laughs> Precies, hij zegt ja, En dan zien ze het. Ja. En ze zagen het. Ja. En ze, het is de Heer, zeiden ze. Weg <laughs> was ja. de Heer. Ja. Dat, dat is het teken aan zijn handen en zijn voeten en in zijn zij. Ja. Waarom? Dat is het teken dat het volbracht is. Amen. Dat is het teken dat de Heer de uh, opgestaan is. Ja. Dat, dat is het, over het niet het kruis. Want dat zal de Joden absoluut niet overtuigen. Nee, daar hebben ze alleen maar last van. Alleen maar ellende van ja, gehad. Ja. Maar het is teken nou, dan zet. Nou, gaan we kijken hoe hoe wanneer het gebeuren gaat. Wanneer mm -hmm. dat verschijnen zal in de hemel. Ja. Gaan we naar de profeten. Ach, ik vind dit zo'n mooi hoofdstuk. Het, het ontroert mij telkens weer als ik dat vertellen moet. Wist je dat? Ja, hè. Nou, gaan we naar Zachariah 12. Dan zitten we meteen weer in de eindtijd. Uh -huh. Ergens onop op de dag des Heeren. Ik denk het wel dat we aan het einde van die laatste zeven jaar zijn. Uh -huh. En uh, wat gaat de Heer doen? 12 vers 2. Ik maak Jeruzalem tot de schaal van de bedwelming voor alle volken in het rond. Uh -huh. Dat is dus momenteel het geval. Ja. De Jeruzalemdag, dus de Alkoensdag, zeggen, zeggen ze in, in, in uh, Iran, in Te Teheran... Wordt drukker bezocht dan het uh, Jeruzalem, dag in Jeruzalem hoor. Ja, ja, ja. ja Daar roepen al die islamieten hè, van: uh, Al goed, Jeruzalem, dat is voor ons, wij zullen het veroveren. Ja. Voor onze Mahdi. Ja. Want in hun, in de islamitische traditie, is Jeruzalem de hoofdstad van de wereld. Onder leiding van de Mahdi. Ja. Maar het zal ook een breekpunt zijn. Het zal ook een breekpunt zijn. Nou. De, die schaal van bedwelming die wordt nu aardig uitgegoten over de wereld. de paus die wil Jeruzalem. Ja. En, en de Verenigde Naties wil Jeruzalem. En ze zijn er allebei. Ja. Ja. Ik zeg je? Ze zijn er allebei. Ja, dat, waarschijnlijk. De, ja, nee, de, Voor de... Al, let op. Voor alle volken in het, rond, in het rond. Ja. Alle volken in het rond. Mm -hmm. Dat zijn de volken rondom Israël. Het ja. gaat dus eerst om de Arabische volken. Ja. En, en andere volken rond Israël. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Dus er zal dus een oorlog om Jeruzalem komen. Absoluut. In die tijd zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Ja. Dus die oorlog gaat Israël weer winnen. Ja. Kan niet anders. Want als ze, de eerste oorlog die ze verliezen is ook de laatste oorlog. Ja. En dan, dan dat die overleeft Israël niet. En dan krijg je. Een oorlog van alle naties. Dat vinden de Verenigde Naties. Het zat toch al die overwinningen van Israël. Ja. Hm? En, en die zullen die steen moeten heffen. En alle die hem heffen zullen ze deerlijk vervolgen. En alle volken der aarde zullen zich daartegen verzamelen. Een totale strijd rondom Jeruzalem. En die strijd wordt in Zacharia 12 vers 4 enzovoorts... Uh, zal dan... Uh, Heel heftig zijn en de Heer zal ook ingrijpen. Nou ja, dat is ook, zeg maar, uh, dat, dat zie je dus nu al gebeuren. Hè? Jeruzalem blijft... Het uh, twistpunt. Een twistpunt, de steen zijn de de hoofdstad van de wereld, zeg ik altijd. Uh, en, en ja, uh, alles draait om Jeruzalem. Ja. Het, ja. Draait, het draait niet om Bethlehem, het draait niet om Tel Aviv, maar om Jeruzalem. Ja, dat is duidelijk. Omdat dat de zetel is van God. Ja, tuurlijk. tuurlijk. De hoofdstad, Jeruzalem weet ik vaag, dat is de stad van de grote koning. Ja. Maak het dan alsjeblieft, Heer, de stad van de grote koning. Amen. Ja. Ja. Maar wat gaat er dan gebeuren in vers 9? Zegt de Heer, in die tijd zal ik, zal de Heer zoeken te verdelgen al die volken die tegen Jeruzalem opheugen. Ja. Let op de nuance in die tekst. Zal ik zoeken te verdelgen? Ja. De Heer is het van plan, maar hij doet het nog niet. Hij geeft Ook de volken geeft hij nog een kans. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Net op. In vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten... de geest van genade en van gebeden. Ja. Er komen bidstallen in Jeruzalem. Want zitten zit er behoorlijk in. het. Nou, de Gassidische joden die bidden samen met de seculiere joden... De ultra-orthodoxen gaan trekken samen op met de Messiaanse joden, onvoorstelbaar. Ja. Maar. En wat gebeden? Zullen allemaal gaan ze gaan allemaal bidden. Ja. Als ze allemaal gaan bidden, dan komt in vers 10, het tweede deel. Een van de mooiste versen uit de Bijbel. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ja. Staat ze zullen in jouw Bijbel hem, maar in de statenvertaling en in de. HSV mm -hmm. en ook in, de, uh, uh, in het Hebreeuws, er staat, ze zullen mij aanschouwen, die ja. zij uh, doorstoken hebben. Dat zal gebeuren. En dan, wat gaat er gebeuren, dan zullen ze het zien. Allemaal zullen het, de mens, alle, zullen de doorstokenen zien. En de Joden, die kennen de Bijbel, die kennen Jezaja 53. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Ja. En ik zie het voor me. Een oude Jood met zijn kleine zoon van tien bij zich. Een keppertje ook, met zijn krul, krulharen. Opa, opa. Amishiach. En die man zal huilen en zal zeggen: Ja, mijn jongen, Opa. Ja, precies. Jeshua. Nee. Is Jeshua. En die maar zal zeggen: Ja, het is Jeshua. Ja, het ik zal het een gaat. feest zijn daar in uh, Jeruzalem, zeg je? ik zeg, het zal een feest zijn in Jeruzalem als die erkenning We hem een rouwklacht aan. Ja. En dan zeggen de meeste mensen, het is brouw, maar het is ook een ongelooflijk stuk herkenning ja. en, en diepe ontroering in herkenning. Dat denk ik ook, ja. ja. Dat, dat is het zeker. Ja, maar het zal dus Dat is het moment dat Gats Israël behoud zal maken. Ja. Daarom zijn we de, de volgende vijf versen, gaat allemaal over die, die, die, die rouwklacht. Ja. Niet een, een Levi afzonderlijk, David afzonderlijk, alle andere geslachten, allemaal afzonderlijk. Ja. Ja. Ja. En dan is Israël klaar voor de taak van het vrederijk. Ja. Nee, ze zijn nog niet klaar. Want dat komt, dan komt openbaring 13 ertussen. Ja. Want te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David... ...en voor de inwoners van Jeruzalem een bron waarvoor? Voor genezing? Nee, voor ontzondiging. Tja. En reiniging. Ja. Want er zal natuurlijk heel wat, net als bij ons, zal een heleboel te reinigen vallen. Dan wordt het volk gereinigd. En wat er allemaal gebeurd wordt, die valse profeten en, en, en de afgoden en alles wat er is... Dat moet allemaal het land uit. Dat moet allemaal verdwijnen. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt Satan zo kwaad, dan mobiliseert hij de hele wereld tegen Israël. Dat zien we in Zachariah 14. Ja, want tot dat moment had hij nog een behoorlijke verdeeldheid. Ja. In ieder geval, uh, de christenen geloven wel in Jezus, maar de, uh, de joden helemaal niet. Nee, maar nu is Maar nu de... is die, ent, die geëntheid, dat wordt een eenheid. En dat, en hij... en dat wordt ze dus alleen maar dubbel sterk. En, en kan de Heerde God zich aangaan. Ja, precies. <laughs> nu ja. heeft hij zijn Nou, vol... dat is dus het scenario waar we nu in zitten. N nog niet, nee. Ja, dat, nou, die, ja. daar ja. groeien we naartoe. Ja, precies. Maar dit gebeurt pas... Aan het einde van die zeven jaar van de Antichrist. Ja, dat is duidelijk. Zeg je? Ja, dat is duidelijk. Dat gebeurt? Ja. Ja, zeven dat jaar is... is ook maar kort. Ja. Nou dan maakt ja. dat toch mee. Ja. <laughs> nou, en dan komt Zachariah hoofdstuk 14. Zie, er komt een dag voor de heren waarop de buit op uw behaal binnen uw muren verdeeld zal worden. Ja. Dus, die troepen die zullen Jeruzalem binnentrekken, voor een deel. En, en, en alle volken zullen ter strijde komen, de stad zal genomen worden, de huizen worden geplunderd, de vrouwen geschonden, een deel van de stad zal wegtrekken in ballingschap. Het wordt zeer benauwd. En dan zegt de Heer nou is het afgelopen. Dan, vers 3, zal de Heer uitstrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten. Zullen de dagen staan op de olijfbeer. Ja. Dat is het moment van de wederkomst van de Heer. Ja, precies. In majesteit en in heerlijkheid. In de tijd van de grote nood zal hij zich betonen de koning van Israël te zijn. Hij is heen gegaan als koning van Israël. En toen hebben ze hem als volk niet erkend, behalve dan de vele Messiaanse joden die er toen waren. Ja. Nee? Hebben ze hem als volk niet, uh, uh, uh, niet erkend, en als natie. Maar dan... Zullen ze alle over hem rouwklagen en allemaal roepen hun Baruch haba b'shem Adonai. Verzegend ja, zo... zet gij die komt in de naam des Heren. Het is wel apart dat uh, zeg maar dat 14, zeg maar, wat daar staat, dat het dan weer gebeurt nadat, zeg maar, min of meer berouw en, en, en bekering heeft plaatsgevonden. Dat dan toch, ja, ja, toch nog ja. weer die... die uh, legers binnentrekken in Jeruzalem en dat dan, uh, hier, wat hier staat, hè, dat uh, geplunderd zal worden, dat de vrouwen geschonden gaan worden. Dat is toch een heel ernstig. Je zou denken van, heer, gaat u dan niet even iets eerder kunnen optreden? Ja, maar Israël en ook bij christenen, je moet er vaak lijden terwille van de zonde van de wereld. Ja. Dat is ook een stuk deel hebben aan het lijden van Christus. Mm -hmm. En de Heer die maakt dat uiteindelijk allemaal goed. Ja. Het is wel verschrikkelijk waar je doorheen moet soms. Ja, absoluut, als je het zo maar, uh, maar de Heer die maakt het uiteindelijk goed. Ja. Want dat, dat staat niet voor niks. Verschillende keren in de openbaring en ook in Jezaja. De Heer zal alle tranen van hun ogen afwissen. Alle tranen worden afgewist. Ja. Nou, en dan komt de Heer daar. En dan staat het in vers 5 aan het einde. En de Heere mijn God zal komen en al zijn heiligen met hem. En dan komt, de, dan komt het vrederijk ook in Zacharia. Dat wordt uh, heel uitvoerig wordt dat, uh, uh, uh, besproken hier. Een bron van levende wateren zullen uit Jeruzalem vlieten. En naar de oostelijke zee en de westelijke zee. En dan zal de, de, de dode zee zal weer goed worden. Het is ja. allemaal ontzettend belangrijk en mooi wat er gebeuren gaat, want gans Israël zal behouden worden. Nu staan vaak veel kerken er tegenover. Een Joodse vrouw, ik heb ze al eens eerder genoemd, mevrouw Rebecca de Graaf, die kende er niet. En vele zullen hem nog wel gekend hebben. En die was pas tot geloof gekomen, in de vergadering der gelovigen, ja. Als Joodse jonge vrouw. Uh -huh. Ze zou gedoopt worden, werd gedoopt komt een deftige dame op de af en die zegt oh Rebecca wat heerlijk dat je bij ons gekomen bent <laughs> Rebecca die was toen al niet op de mondje gevallen en uh, die zegt wat wat jullie zijn bij ons gekomen en een andere keer toen komt er een deftige meneer op de af. een beetje deftige dame was tante Rebecca ook en die zegt zuster de graaf er staat, gans Israël zal behouden worden, ja. dan wordt er toch alleen de Messiaanse Joden mee bedoeld? <laughs> Rebecca die kon zo, zo zuinig kijken, ja. Ja. die keek die man eens zuinig aan en die raakte wat in de war. En die zegt, ja, misschien wat orthodoxe Joden ook nog? Tante Rebecca die keek nog zuiniger. Nou, wat, wat, wat, wat, wat, wat zegt u dan? Nou, als er gans Israël staat, dan is het toch gans Israël? Ja, ja, ja. Je moet toch gewoon lezen wat er in de Bijbel staat? Ja. Yes. Dag meneer. Yes. Ja. Nou, en dat, dat is ook zo. Ja. God is zo genadig en zo mm. vol liefde en zo zal het gebeuren. Ze zullen mij zien, die zij doorstoken hebben, alle oog zal hem zien en iedereen zal erkennen dat Jezus Heer is en dat, dat de Hij... Heer hem alle macht gegeven in de hemel op de aarde, Ja, het Heer nee, ook, van God de Vader. Koning over de aarde zal zijn. En, uh, en ik lees ook nog in ditzelfde stuk van Zagrië 14 dat ze dan uh, het Loofhuttenfeest weer gaan vieren. Dat alle gaat allemaal in het duizendjarig Rijk gebeuren. Ja. En er zullen nog veel meer dingen gebeuren. En ik denk dat in het begin van het duizendjarig Rijk, die, nee, vlak voor het duizendjarig Rijk, zal die oorlog van Gog nog een keer plaatsvinden. Ja. En er gaat nog heel wat gebeuren. En ja. we hebben nog heel wat te doen. Ja. En het punt is... Dat wij moeten zien dat God altijd door blijft gaan met zijn volk. Er is bij God geen verandering. God kiest geen andere knecht. God die houdt vast aan, aan zijn verbond. Ja. Als we zeggen dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen, zeggen we tegelijk dat God een ontrouwe God is. Mm -hmm. en, en, en, en de Bijbel zegt herhaaldelijk: God is goed en zegt: Goed, de tienheid is tot in eeuwigheid. Amen. En. en en, en, en zijn trouw blijft tot in verre geslachten. Ja. Nou, dat is bij Israël, blijkt dat nu ook. Hij gaat door met Israël. Ja. Alle volken zijn die zo geleden hebben, zijn verdwenen van de, uit de geschiedenis. Maar Israël is in leven gebleven. Ja, ja en zelfs de volken die optrekken tegen Israël, hè, die dan in, in ja, de komende nou, dat, tijd. Dat is zo ontzettend erg wat er allemaal ja. gebeuren gaat. Ja. Want, want maakt, Europa zal daar deel van uitmaken. Natuurlijk. Rusland, China. Ja, uh, ja. En dat gaat allemaal richting Jeruzalem. Ja. En, ik uh, bid nog wel eens: Heer, geef. Ik durf het bijna niet te bidden, maar ik zeg: Heer, geef ons land het voorrecht. dat we een regering krijgen die achter Israël staat. Ja. En dat wij voor Israël tot steun mogen zijn. Ja. Maar Dat ja. was de, de, ik meen de president van Tsjechië ook, die ja. ondanks uh, zich zeer positief tegenover Israël uitgelaten heeft. Ja. Nou ja, wat kan een klein landje als Nederland dan nog doen? Wat Nederland moet doen? Wat kan, wat kan Nederland nog doen? Een heleboel. Dat was in de Yom Kippur-oorlog. Die grote naties hmm. en landen van Europa en Amerika wilden Israël niet de wapens leveren. Ja. En die kwamen via Nederland. Hmm. Ja, dus die kwestie Temerding was dat ja, toen. Ja, ja. Ja, uh, dus Zonder zonde zonde zonde dat, uh, dat Van Acht of Lubbers of wie dan ook het wisten, heeft hij die zendingen wapen en naar Israël toe gestuurd. Zin. Toen was er in de Roos en Post stond daar een, uh, een spotprintje. Ja. Er stond een puinheupel En op die puinheuvel, allemaal puin, allemaal landen van de wereld, stond één tulp te loeien. Ja. Ik was daar zo trots op. Ja, mogen ja. dat weer gebeuren? Nou. Maar dan moet er eerst moet daar een ontwaken in de kerken komen. Ja. Eerst moeten die kerken leren om, om elke zondag en ook iedere keer weer voor Israël te bidden. Ja. Eerst moeten die kerken eens leren om van Pasen naar Pessach te gaan. Ja. Dat wil zeggen, het, het hele Pessachfeest Zoals de Eerste Kerk dat leerde, uh, vierde en joodse uh, Messiaanse Joden dat doen, dat is geënt op het gewone, normale, bijbelse, Joodse Pessach. Ja. De Zijderavond en iedere Joodse groep heeft wel een eigen Haggadah. Een ja. Haggadah, dat is de orde van dienst van, ja. uh, van, van de Zijdermaaltijd en de herinnering. Maar dat is, met de is het concilie van Trent is dat volkomen eruit gegooid bewust hebben ze elke Joodse tendens eruit gegooid. Ja. En daar hebben we ons afgesneden van onze oudste broer. Ja. Onze oudere broer. We hebben we ons afgesneden. En ik denk... Maar dat, daar ga ik iets te ver in, denk ik. En ik ga iets te ver en dan kom ik weer terug. Ja. Mag dat heel even? Nou, zijn we zijn wel helemaal aan het eind van de aflevering. Okay. en serie. Kijk, dus. uh, ik denk dat we daardoor ons ook afgesneden hebben van... Een van de titels van God, dat is de God van Israël. Ja. En, en, en we moeten op een of andere manier weer terug. Ja. Want dat ge gaat gebeuren in de eindtijd. Gaat de Heer zich ver verschijnen? Gaat hij verschijnen aan Israël? En zullen ze mij zien die zij doorstoken hebben? En ja. ze zullen over hem rouwen. En ze zullen roepen: Barucha, Babashem, uh, Adonai, ja. gezegend zijt gij die komt in de naam des Heeren. Ze zullen zeggen: Van. Uh, Heer, geen, geen berouw misschien wel, hmm. maar toch wel een diepe ontroering. Ja. Ja, en, en dat mogen die tijd spoedig komen. Amen. Dankjewel Jan voor deze serie. Het was weer een hele ruk en heel veel interessante informatie die je ons hebt gegeven. En uh, nou ja, de mensen kunnen natuurlijk allemaal terugkijken en nog eens rustig nakijken. Ze kunnen Uitzijde ook op mijn gemist. website kijken. Ze kunnen ook op je website kijken. www.janvanbarneveld.nl Je hebt nog een, een nieuw boek uh, ge nou, dat is echt geschreven. Het, ja. Waar we nog een special over gaan maken, het einde van de vervangingsleer. Je bent voorlopig nog niet klaar. Je wordt nog steeds door God gebruikt. En wij danken je dat wij uh, daar ook gebruik van mogen maken. Dus veel zegen, ook voor jou en je, je vrouw en je gezin. En uh, nogmaals heel hartelijk dank voor jouw bijdrage in deze serie weer. En jullie hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking. Dolf, jij en je team. Ja. En de goede geestelijke... Samenwerking waarin we deze serie mochten maken. Amen. dankjewel. En u thuis. Um, ja, dit was de laatste aflevering van deze serie eindtijd en profetie en de kleine profeten. We gaan ongetwijfeld verder met de eindtijd, want de Heer gaat door met de eindtijd. <lacht> ja. Dus wat kunnen wij anders doen dan erbij blijven? Dus graag tot een volgende serie, graag tot ziens. bij eindtijd en profetie. Heeft u nou een uitzending gemist in onze serie de Profetie? Helemaal geen punt, want als sponsor van Family Seven voor minimaal 3 euro per maand krijgt u ook ons magazine. Maar kunt u ook alle uitzendingen terugkijken op onze website www.familyseven.nl/kijken. En wilt u een boek van Jan van Barneveld bestellen? Natuurlijk mogelijk, dat kan op zijn website www.janvanbarneveld.nl